Middernacht, het begin van donderdag 8 december, Raymond met het NMS-Journaal.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 In Rusland zijn vandaag opnieuw tegenstanders van de regering de straat opgegaan. De protesten waren minder omvangrijk dan de afgelopen dagen. In Sint-Petersburg werden door 500 mensen gedemonstreerd. De politie arresteerde 70 betogers. In Moskou werden 20 demonstranten opgepakt. In totaal zijn tot nu toe zo'n duizend mensen gearresteerd bij de protesten tegen de frauduleus voorlopige verkiezingen.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 Ajax eindigt nu als derde in de pool en overwintert in de Europa League. FC Basel schakelde Manchester United uit... door met thuis met 2-1 van de finalist van vorig jaar te winnen. En dan het weer. Alleen in het noorden nog kans op een bui. Morgen is het eerst droog. In de middag bewolkt regen en weer veel wind. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank du Moche. Spreek je uit. Spreek je uit. De juiste woorden. Spreek ze uit. Azernoena niet vaak met, met live muziek. Ik heb een bijzonder gast, een muzikant kunstenaar Jack Ridder trekhaak gezocht. Dat stond er heel lange tijd achter jouw naam. <middels> <middels> welkom. Kom zitten, Jack. Kom zitten, welkom. Fijn dat je er bent. Gitaar gaat op de standaard. Um, hij klinkt nog een beetje na achter ons. En we gaan praten over jou, uh, jouw project. Want je bent, je bent lang weg geweest in twee, twee etappes. Uh, bijzonder was dat jij uh, door Europa aan het reizen was. Waarom hebben we jou gevraagd? Nou, de, de Europa staat weer volop op de, de politieke agenda, zullen we maar zeggen. De Eurotop, uh, morgen en overmorgen. Het doet ertoe, zullen we maar zeggen. Uh, de eenheid die ooit vanzelfsprekend was, leek althans, moet ik zeggen, een afgelopen jaren, afgelopen die is niet meer vanzelfsprekend. En jij bent in veel van die landen geweest. Dus we dachten, kom, laten we eens met Jerk gaan praten. Om jouw bijzondere project. Bijzonder was, en dan hou ik mijn mond en mag jij praten, omdat jij eh, met de caravan rondtrok. Dat is op zich niet bijzonder. Alleen de auto was je vergeten. Klopt, ja. Nou, ik was niet vergeten. Ik had hem bewust niet meegenomen. Ik ben in 2010 uh, onderweg gegaan um, van Utrecht naar Istanbul. De ene kant van Europa naar Noordzee, naar de Bosporus, De andere grens van, uh, topografische grens van Europa. Europa in de breedte. In de breedte, precies. En... Um, Onder de vlag, je hebt anderen nodig om verder te komen, heb ik een onderzoek gedaan naar gastvrijheid en welwillendheid. Wat is er mogelijk als je geïmproviseerd op reis gaat en letterlijk anderen nodig hebt om verder te komen? En toen dacht ik, nou dat kan je niet mooier laten zien dan met een caravan zonder een auto. Dan heb ik echt letterlijk trekhaken nodig om uh, mijn eindbestemming in Istanbul te bereiken. Het liedje wat je net zong heet Leef je uit. Spreek je uit. Oh, spreek je uit, nee, ja. neem je kwalijk. Um, Is kwalijk. Is, is dat wat je ook wilde? met dit project? Um, ja, ik geloof heel erg in uh, je ja, uitspreken. Uh, ik heb ook de metafoor... je hebt anderen nodig om verder te komen... op een andere manier uh, vormgegeven... door mijn liftgevers te vragen... wat is jouw droom? Iedereen heeft natuurlijk dromen, maar als je daar iets mee wil... dan vraagt dat om een bewuste actie... Ik heb mijn liftgevers geïnterviewd in de caravan en gevraagd... Uh, wil je je droom opschrijven op een stuk papier met een stappenplan? Dat stappenplan deed ik in een conserveblik. Het conserveblik maakte ik dicht, een etiket... met een houdbaarheidsdatum voor de eerste of de laatste stap. En in die zin komt het spreekje uit dus terug van als je je droom uitspreekt... kunnen ook mensen aanhaken om jouw droom te helpen realiseren. Hoe ben je op dit idee gekomen? Hm? Ik wilde die metafoor. Ik heb je hebt anderen nodig om verder te komen laten zien. Dat hebben we met een aantal um, kunstenaars uit Utrecht... waaronder Dennis Nolten van de Vipbus, Daniela Arets en Johanneke Minema, zijn we gaan brainstormen uh, hoe we dat mooie vorm konden geven. En uh, toen was ik de bok die uh, onderweg is gegaan. Maar het eerste wat er was in het Engels trouwens... You need others to keep you going. Dat was het eerste wat er, wat er was? Dat ja, nou ik, allemaal... eigenlijk is de zin nog anders. Uh, ik had hem zo uh, mooi. Hij is... You need others to travel the road we aspire to follow. Met andere woorden, je hebt anderen nodig om de weg te kunnen bereizen die je verlangt te gaan. Maar uh, het is natuurlijk ook niet mijn uh, moedertaal, Engels en zo van vele Europeanen niet. Dus dat hebben we vereenvoudigd in you need others to keep you going. Dat pakt lekkerder en ziet er beter uit op de caravan. Dat was er op een gegeven moment. Um, en en hoe, hoe werd die stap gemaakt naar een caravan dan? Want dat is nou, dat kwam van Dennis Nolten. Die had al in 2009 uh, had als een soort onderzoek naar... Wat, waar houdt Luxe op en uh, begint de avontuur... is hij gelift van Utrecht naar Schelling naar Oerol. Uh, dus die had al uh, anderhalve op dag gelift. Ja. En die had dus uh, die ervaring van anderhalve dag door Nederland... liften met een caravan... En uh, toen dacht jij, hey, well, hoe zou dat gebeuren als we dat nou uh, niet alleen van Utrecht naar uh, Ter Schelling doen, maar van Utrecht naar de andere kant van Europa? Ja, toen moest er een kerven komen. Ja. <laughs> die had, je had het, ik niet. Je, die had je, je hebt een heel klein modelletje je, maar dan zonder stickers. Ja. Het is een, een heel oud ding eigenlijk. Ja, het is een beetje een vintage look caravan. Ja, het is een prachtig, prachtig antieke uh, caravan uit de jaren 70. Ja, maar dit is wel een best nieuw uitgebracht. Uh, ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik, ben, ik had geen caravan en ik wist niks van caravans. En ik hield eigenlijk ook niet zo van kamperen, maar het, uh, het klopte zo mooi. Dus toen ben ik naar de caravanbeurs gegaan en toen met een kartonnenbord trekhaak gezocht, mijn gitaar en een cameraman. Toen ben ik mijn verhaal gaan doen en mijn plan gaan vertellen. En toen heb ik eh, Eriba caravans bereid gevonden... om een hele caravan te sponsoren. Ah, oh, oké. Okay. Kijk eens aan. Zo <laughs> werkte dat ook nog voor eens een keertje. Die vonden het zo'n leuk idee. Die zei van... weet je wat, kom er eentje halen. Goeie reis, dachten ze. Ja. Het grappige is, Jack, we hebben elkaar eerder gesproken... en wel twee keer eerder in Cappuccino. Uh, Radio 2, ooit een erg leuk programma. Ik kan niet anders zeggen. Uh, daar was jij te gast. Uh, laat even kijken. Luister naar een klein stukje uit 2010... En dat was uh, voordat jij ging. Want dat was, toen was het plannen, de caravan was er en jij was er ook. Ik sta hier buiten, uh, buiten bij Capuchin in de tuin. Daar komt Jack een caravan uit. Boom! Die dicht gaat. <laughs> goedemorgen, Jack. Hoi, goedemorgen. Dit is hem? Ja, dit is hem. De lift de, de Riba lift De Riba lift Riba, De Dat is zeg maar, het is een extra stevige. Hij, waarom moet je echt zo stevig zijn? Nou, omdat ik een hele afstand ga afleggen. En uh, ook oh, niet alleen uh, in de zomer, maar ik vertrek dus zondag en het is uh, winter in Europa. De, behoor, dat kan je wel zeggen, ja. Het is behoorlijk winter in Europa. Je hebt wel een goede timing wat dat betreft. <laughs> ja, dat kan je wel zeggen. Jij gaat liften met een caravan zonder auto. Waarom? Um, het is een, ja, het, ik doe dat omdat ik wil laten zien dat je anderen nodig hebt om verder te komen. En dat heb ik nu in letterlijke zin. Weet je al wat trekhaak in het Hongaars is? Ik weet het ook niet hoor. Maar nee, heb je je al vast... Wel in Duits, Ahenga Anhanger Koepvloem? Ja, aanhenger aanhenger Koep Ja, en uh, dus ook, ik, uh, het is ook... Het is allemaal heel kort termijn ontstaan. Ik zal mijn Hongaars nog wat moeten bijschaden <laughs> voordat ik daar arriveer. Ik uh, wens je alles sterkte. Voor... Ja, dat, dat was Radio 2 uh, voordat je wegging. Um... 2 januari 2010 was dat. Ja, ja, kun je nagaan. Time flies. Ja, toen, toen, toen stond je daar vol verwachting. Um, wat, wat waren je verwachtingen vooraf eigenlijk? Um, nou, dat was op zaterdagochtend. Op zondag heb ik de eerste lift gekregen van de burgemeester van Utrecht vanaf het Domplein. En toen ik zaterdagnacht mijn laatste spullen in mijn caravan had gegooid... dacht ik, oh, ik durf niet, ik wil niet. Kan ik er nog onderuit, maar dat kon natuurlijk niet. Maar ik zag er echt als een huis tegenop, omdat ik... Uh, ja, iedere keer, je weet echt niet waar je aan toe bent. En ik had nog nooit gelift, nog nooit met een caravan gelift. En ik vond het natuurlijk heel avontuurlijk. Maar ik, had, ik maakte me ook zorgen. En... Um, uh, en ja, dat heb ik eigenlijk gedurende de reis wel iedere keer gehad. Je denkt van, oh, het is nu wel weer gelukt, maar gaat het, wel weer, uh, gaat het nu wel weer lukken? Dus op dat moment uh, had ik er en zin in, maar ik zag er ook als een huis tegenop. Waar zag je met dame tegenop? Uh, op alle onzekerheid want en, en het loslaten van je veiligheid... het loslaten van uh, de zekerheid waar je, waar je gaat overnachten. Ja, in die caravan, maar op welke plek en door wie... En er leven natuurlijk een heleboel uh, angstverhalen overal... door de media, maar ook door mensen ervaringen van mensen. Dus je wordt heel veel gewaarschuwd van... weet je wel zeker dat je dat gaat doen? Mijn ouders niet in de laatste plaats... die, uh, die, vonden dat ook heel, die hebben ook gezegd van uh, waarom doe je dit en zo. En, maar niet alleen je ouders, vrienden, bekenden gaan zeggen van... Uh, ga je wijzen op gevaar. En dat, uh, ja, dat speelt wel mee dan. En dan maak je, maar heb ik me zorgen gemaakt. Qua gevaar, hoe is het uitgepakt? Ik heb... Uh, Echt alleen gastvrije en vriendelijke mensen. Ik ben nooit beroofd, ik uh, niet bestolen. Niet, uh, er is no ik heb geen vervelende ervaringen in die uh, 3700 kilometer meegemaakt. En een klein wonder eigenlijk, of niet? Ik bedoel, Op zich, je, je had niet geld boven dat ding staan. Stond, het was geen, geen, geen waardetransport, zal ik maar zeggen. Dus het lokte geen mensen aan misschien. Uh, maar heb je niet ontzettend veel geluk gehad ook op dat vlak? Ja, dat is lastig om te zeggen. Uh, misschien, misschien niet. Uh, want uh, en, uh, bijvoorbeeld het hoofdland waar iedereen voor waarschuwde was voor Bulgarije. Eigenlijk was het een standaard opmerking dat als ik bijvoorbeeld in Duitsland was, dan vroegen ze: heel, En hoe gaat het hier in Duitsland? Dan zei ik: Nou goed, ik ben nu hier. En dan zei ze: Ja, maar in het volgende land, in Oostenrijk, daar zal het wel lastiger gaan. En dan zeiden dus ze in Oostenrijk: Nou, in Hongarije zal het al lastiger gaan. Maar los van dat zei iedereen: Bulgarije. Don't do it. Zigeuners, gevaarlijk, berovingen. Het is wel Europese Unie geworden in 2007. Maar ik, ik zou je nog eens achter je oren krabben of je daar doorheen wil. En toen heb ik echt overwogen om via een andere route... dus Bulgarije te vermijden. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk ben ik door Bulgarije gegaan. En ook in Bulgarije en ook in Turkije... heb ik gewoon echt weer zo ongelooflijk veel vriendelijke... en behulpzame mensen aangetroffen... Ja. Uh, dat is ongelooflijk. Maar wat zeggen deze waarschuwingen over uh, de Europese eenwording? Ik bedoel uh, dit beeld dat er over en weer bestaat. Uh, nou, ik denk dat, uh, inclusief mezelf... want ik ben natuurlijk heel erg ook uh, om oren geslagen... met mijn eigen vooroordelen over mensen of die je tegenkomt... of over ideeën over een land of over uh, iemand die je ziet. Maar ook, denk ik, mensen... We hebben heel veel behoefte aan houvast en veiligheid. En in tijden van crisis of in tijden van, uh, dat het moeilijk gaat, of sowieso, uh, geeft dat houvast om een beeld te hebben van de buurman of de buurvrouw of van uh, het andere land of wat dan ook. Als een bad guy. Als een, ja, of een, of een. Dat geeft een. Uh, als een bad guy, ja. Dat is, uh, en uh, niet altijd natuurlijk. zijn genoeg mensen die zeggen: joh, veel succes, het gaat vast goed. Maar ik denk, ja, mensen houden vast en dan. En dan blijven de vervelende verhalen vaker kleven dan de goede en de mooie verhalen. En dat bewerkstelligt misschien wel dat er ja, veel uh, vervelende verhalen circuleren, die misschien soms, soms zo spoken zijn die je niet op waarheid berusten. Je ziet het nu ook weer. Hè? Je bent niet in Frankrijk geweest... maar je ziet nu wel weer gebeuren dat Frankrijk en Duitsland waren ooit een as waren. De as Parijs-Berlijn. Uh, en nu zie je opeens dat de Fransen zich doodergeren aan Angela Merkel. Want die trekt een te grote broek aan, vinden zij, in de het hele uh, de, de, de, de, de, de eurocrisis. Vrouw nein. <laughs> ja, ja, ja, er schijnt nog wat, wat ergere kwalificaties rond te gaan in het uh, Champs-Élysées. Maar <laughs> ik bedoel maar... Um, dus landen gaan zich weer afzetten tegen elkaar. Heb je daar, daar, daar uh, ook veel van gemerkt? Anders dan, dan wat ze over Bulgarije zeiden? Ehm... Um... Nou, wat het grappige is, ik heb natuurlijk niet met. Uh, in principe niet met de politiek te maken gehad. maar gewoon met. Uh, allerhande burgers. Mensen die ik toevallig tegenkwam. en die een trekhaak hadden. en waar ik dan in de auto belandde. en die me dan uitnodigden thuis. of een rondleiding te geven in de stad. En daar merk je eigenlijk. dat mensen het heel uh, tof vinden om een vreemdeling. Uh, uh, hun, hun gebied te laten zien waar ze trots op zijn. Of dat dan een huis is of een kinderen of een werk of een stad of een land. Mensen willen dat, ja. Ik heb, mijn ervaring is dat mensen dat willen delen en laten zien. En dan heb ik heel veel nieuwsgierigheid ook van wie ben jij en uit welk land kom jij en, en hoe is dat. En ik heb niet, ja, los van de waarschuwingen voor uh, je wordt bestolen en Bulgarije, ja, waren veel mensen ook gewoon nieuwsgierig wat mijn ervaringen waren. Hoe ging het in zijn werk? Je bent vertrokken uit Utrecht, de lift van de burgemeester gehad. Ja, ehm, tot Bunnik. Tot Bunnik. Oh, dat schoot <laughs> lekker op, maar niet. Eens. En, en toen stond je er weer op een parkeerplaatsje. Ja, nou dat is heel grappig. Ik had de eerste lift van de burgemeester. Toen was er iemand, ik had een radio, ik was bij Cappuccino geweest, was er uh, iemand geweest die zei, ik wil je wel de eerste lift aanbieden. Toen zei ik, nou, die geeft de burgemeester. Nou, dan geef ik je de tweede lift. Dus toen was ik van Bunnik naar Arnhem. Maar toen in Arnhem dacht ik. Hmm, en hoe nu verder? Toen stond ik daar in een uh, nieuwbouwwijk. En toen uh, kreeg ik in één keer een, een, iemand die had een Twitterbericht gestuurd. En die zei, uh, waar sta je? Ik heb, een, uh, ik heb over je gehoord en ik wil je wel verder brengen. En dat is heel wonderlijk dat je dan... In één keer staat er een kwartiertje later een wildvreemde man. Klop, klop, voor de caravan. En, ik was uh, dat. Het <laughs> was, was mijn Twitterbericht. Ja, nee, dat zeg ik niet hoor, maar dat zegt die man dan. Ja, dat was mijn bericht. Ik ben Remco Timmermans uit Nijmegen en ik breng je naar Nijmegen. En, uh, dus in Nederland heb ik, heb ik toch redelijk veel... nog Via social media, Twitter, e-mail of in de media. Maar in Duitsland stond ik echt voor de allereerste keer... langs de kant van de weg met een kartonnen bord... anhenger, koep, loenke, zoek, trekhaak gezocht. Ja, dat woord en, had je van tevoren opgezocht. Juist, dat uh, had ik al op een bord geschreven. En dan was het heel spannend hoe dat zou gebeuren... als je echt met je duim omhoog gaat staan naast je caravan... langs de kant van de weg... En dat is gedurende als je dan verder in Europa komt, waar je de taal nog minder spreekt... Uh, is het communiceren met een kartonnen bord ja, toch wel de eerste, de eerste manier om een auto met een trekhaak te vinden. Hoe lang duurde het gemiddeld voordat er iemand stopte? Dat is heel gevaarlijk. Van echt drie, vier minuten tot uh, het langste is drieënhalve dag geweest. En waar was dat? In Midden-Duitsland. En het was echt heel koud. Dat was in de winter. En toen stond ik... Eh, ik had heel veel succes in Duitsland gehad. En de, van de lokale media was in één keer heel veel landelijke media. Zat Eins, WDR, ZDF. En het roergebied was helemaal lijnt enthousiast. Mensen zwaaiden soms ook als ze die caravan voorbij zagen komen. Ik dacht, jeetje, wat is dit? Maar wat gaaf. En toen was ik in Keulen. En toen dacht ik... Eh, was, ik een, was ik twee dagen geweest. Ik stond aan de Rijn, naast de Dom. En toen dacht ik... En nu ga ik in één keer door naar Oostenrijk. En toen dacht ik... Dat moet lukken volgens mij wel in een dag. En voordat ik het wist uh, stond ik dus op een tankstation en dat heet Hard Zuid. Sneeuw, vriezen, min 17. En in één keer was de vaart er letterlijk uit. Kreeg ik afwijzing na afwijzing. En, afwijzing en uh, toen heb ik drieënhalve dag uh, stilgestaan in de kou. Oeh, daar word je heel zagrijnig van, of niet? Ja, en, en, en afwijzingen over je heen krijgen met bakken. Iedere keer, hallo, ik ben Tjerk. Nee. Of, nou nee, ja, we gaan een andere richting op. Nee. Nou, op een gegeven moment denk je echt, waarom doe ik dit? Maar elke keer weer mensen aanspreken. Maar, en, en natuurlijk vooral een beetje wat grotere auto's. Want je wilde ook niet achter een pindaatje belanden. Nee, maar ik heb eigenlijk... Uh, vooral de trekhaak was de... Was de, was de, was de, de, de uh, ja, de... de de reden om ze aan te spreken, want dan kon ik op een tankstation liep ik even naar achter, stond tanken waren, oh die heeft een trekhaak. Haben ze een aanhangerkoepelung? En shoud de hebben ze via uh, een En zei ze, wieso? En dan ja. zei ik ja, ik ben, nou goed enzovoort. Ja. <lacht> <lacht> ik ben de nutke nutke uit Holland. Dat is verrukt, noord wijsste. zeggen die zeggen dan. Ja, <lacht> zeggen ze dat? Ja, ja? dat zeggen ze. Dat. Ja. Maar um, ah, goed. Maar wat, die 3,5 die, die dag dat je daar stond. Uh, moest je ook eten en moest je ook uh, douchen? Ja, ik had geen douche, geen toilet. Dus daar had ik ook andere mensen voor nodig. Op het uh, tankstation Heid Zuid hadden ze gelukkig een truckersdouche. En uh, eten deed ik dan met boekworst en, uh, en kartoffelsalat. daar in het tankstation. O, dat, uh, is eindig, dat, uh, dat, dat... dat is ook eindig dat. Dat is eindig dat je. Nou, en dat was. Uh, ik bedoel, nu weet ik dat het 3,5 dag was. Maar toen wist ik niet hoe lang het zou duren. Het was heel koud. Mijn gasflessen, waar mijn verwarming op functioneerde, waren leeg op een gegeven moment. Dus ik werd echt ook wakker met een ijspegel aan mijn neus. En toen ben ik echt voor de eerste keer tijdens de reis ontzettend um, geconfronteerd met de vraag... Uh, waarom doe je dit eigenlijk? En dat achteraf gezien was het een heel interessant proces. Maar toen was het echt uh, uh, niet leuk. Zwaar. Maar, maar, maar wat leert je dat op zo'n moment? Uh, het leert je, nou, het, het confronteert je met, je met je eigen keuze om op weg te gaan. en uh, De metafoor: je hebt anderen nodig om verder te komen. Ik kwam als een boemerang in mijn gezicht terug. Want anderen uh, hadden jou niet nodig. Nee, of ze dachten van, uh, ja, ook. De meeste mensen waren allemaal wel vriendelijk, maar die, die namen je dan toch niet mee. Wat ook gebeurt, is dat je twintig minuten met iemand zit te praten met een auto met een trekhaak. En die zegt dan: hoi, en dan neemt en, je toch niet mee? En die ja, Denkt En dan zegt: die, ja, jij komt er wel. En dan denk ik: ja, jij komt er wel. Uh, er moet toch wel echt iemand zijn die me nou meeneemt. Anders kom ik er echt niet. En daar werd je dus ontzettend mee geconfronteerd. En toen heb ik overwogen te stoppen ook. En toen dacht ik, ik ga mijn vader bellen. Van pap, je hebt gelijk. Ik had, niet, ik had er niet aan moeten beginnen. En toen dacht ik, nou, ik heb het niet allemaal ondernomen om, om nu de handdoek in de ring te gooien. En toen is het me toch na 3,5 dag gelukt om een rit voor elkaar te krijgen een stuk verder. Maar het waren... Een stuk verder, maar het waren over het algemeen korte stukjes die 20, 30, 40 kilometer. Niet meer? Nou ja, de, de, de gemiddelde rit was zo 15, 20 kilometer. En, uh, de kortste rit was um, um, een, een 100 meter duwen met de hand naar een betere plek. Waar ik dacht, nou, als ik daar staan kan ik een betere rit krijgen. En, en dat was het bijzondere. Ik zat ook heel lang vastgestaan op een moment. En toen dacht ik, het ik, was er iemand die zei: Nou, kan je wel helpen duwen? En toen dacht ik, ja, wat heeft dat nou voor zin? Maar. Dat kleine stapje is vaak de opmaat naar een grotere stap. En die stap brengt weer je verder. En dat is ook in het verwezenlijken van je dromen misschien heel relevant. Dat je vaak bagatelliseert een klein stapje. Maar ieder stapje is er één. En je moet hem wel zetten om uh, daar te komen. En soms is dus 100 meter een heuveltje op de caravan door de sneeuw... naar een ander benzinstation duwen. De opmaat naar bijvoorbeeld het uh, liftrecord uh, 235 kilometer... met, uh, een, Hongaarse, nee, met een Oostenrijkse paardentrainer uit Tirol, die heeft me 235 kilometer meegenomen. Kijk, en dat schoot lekker op. Dat schoot heerlijk, ja. ja maar een... je, had, je had geen tijdslimiet. Het maakte jou niet uit hoe lang het zou duren. Nee, het, ging, het, ging, het gaat over de, uh, uh, de kwaliteit, niet de, kwantie, niet de snelheid. Het gaat over de, de kwaliteit van de gesprekken, de ontmoeting. Het onderzoek naar de gastvrijheid en de welwillendheid. En veel mensen denken dan in een race. Maar dat is voor mij nooit uh, de opzet geweest... om zo snel mogelijk in Istanbul te zijn. Wat gebeurde die? Op het moment dat jij een lift kreeg, dan, dan kwam je dus in die auto terecht. Want je ja. mocht niet in de caravan zitten. Nee, gelukkig niet. Al was het maar omdat het daar warm was waarschijnlijk. Ja, En de kachel altijd deed. En, en dan, wat, wat zei je dan? Dan ontzettend ja, gesprekken. Dat, gesprek dat, dat is aan. heel bizar, want je spreekt iemand aan, dan zie je elkaar voor het eerst. Uh, dan vraag je dat en dan zeggen mensen op een gegeven moment vooruit, haak maar aan. En dan moet je heel snel die caravan aankoppelen, de stroom aandoen. sommige dus allemaal van die praktische handelingen. En dan, doe je, dan zit je in één keer in de auto bij iemand. En dan, uh, ja, dan begint eigenlijk de tweede fase dat je kennis moet gaan maken. En dat je uitlegt, dus je kan niet slapen of uh, denken hoe, nu heb ik een rit. Dan is het uitleggen van de reis en waarom ik het doe. En dan wilde ik ook nog uh, de mensen uitnodigen om te vertellen over hun droom en wat hun beweegt. Dus dat gebeurde dan eigenlijk de, de basis van vertrouwen en, en, uh, en wederzijds eigenlijk uh, ontspannen. Want dat was voor mij ook, dan dat je op een gegeven moment zit je even in die auto en dan ontspan je. En dan krijg je uh, meer vertrouwen of dan krijg je door van, oh dat is deze persoon. En dan kreeg je gesprek over zijn of haar droom. En dat is, um, dat is ook heel bijzonder, dat je een hele korte tijd in één keer... Poeh, uh, iemand leert kennen. En omdat je zo'n uh, intense vraag stelt als wat is jouw droom? En als je over tien jaar terugkijkt naar het nu, wat is de stap die je nu kan zetten om ergens te komen waar je echt met een hele hoop uh, uh, tevredenheid en uh, plezier op terugkijkt? Je denkt, het is goed dat ik die gezet heb. Die vraag bewerkstelligt een hoop bij iemand. Dus dan maak je in een hele korte tijd uh, intensief contact met iemand die je dus nog nooit hebt ontmoet. Is dat lastig? Want ik bedoel, uh, uh, uh, jij bent kunstenaar van huis uit, je bent muzikant. Uh, je hebt een theatertour die is begonnen. Uh, dat is trouwens ook een reden waarom je hier bent. Um, maar is het lastig om elke keer weer met die, die stap te zetten? Want ik kan me voorstellen dat je ook af en toe denkt van... Uh, nou, uh, heel fijn dat, dat jij uh, meneer me meeneemt, maar uh, hier moet ik niks mee. Um, nou, dat is soms wel een schroom. En ook, uh, en dan, ik spreek Engels, Duits en Nederlands, uiteraard. Maar geen Kroatisch, geen Hongaars, geen Servis. Dus dat werd op een gegeven moment in de Balkan ook dan wel lastiger. Uh, dus dan, ik heb ook niet van echt alle mensen hun droom in kunnen blikken. omdat ik simpelweg. Uh, dat we elkaars taal soms niet spraken om dat gesprek te kunnen voeren. Um, maar um, uh, vaak vind je dan ook gek genoeg, wonderlijk genoeg weer mensen die. Uh, kunnen vertalen en uh, dat je dan toch wel weer een, een, een gesprek uh, plaats uh, kan vinden uh, over uh, wat iemand beweegt, wat iemand uh, mooi vindt. En dat uh, uh, was even nog een keer specifiek nou vraag? Ja, Of het niet, niet, niet lastig is om, om te connecten steeds met die mensen? Je moet nou, dat vind ik maken. ontzettend leuk. Dat vind ik echt. Ik vind dat, ik, dat is een beetje wie ik ben, dat als ik mensen zie, dan denk ik: wie ben jij? En dan vind ik, ik vind het heel leuk om mensen te leren kennen. Dus ja. dat is een kwaliteit die bij me past en die heel goed van toepassing uh, was op, de, op deze reis. Gesprekken, al rijdende. Uh, en zodra die mensen zeiden van oké, okay, ik ga hier linksaf en jij wil een andere kant op. Dan ging de handrem erop. Afkoppelen. Afkoppelen. Uh, uh, dan draai je dat, dat, dat voorwieltje weer omhoog, ja. dat ding. Maar ja. dat die op hij uh, niet op zijn trekhaak staat. Uh, en dan zei je van, maar ik, ik wil u nog wat vragen. Ja, dan hadden we vaak al, had ik al in de auto uitgelegd... en gevraagd, al over een droom of over de reden van de reis gehad. En dan kwamen we vaak op de dromen realiseren. Dus vaak hadden we het al gehad. Maar dan gingen we in de caravan zitten als ze daar tijd voor hadden. De meeste mensen maakten daar tijd voor. Dan, uh, en dan vroeg ik echt heel praktisch van... Nou, schrijf op je droom. En, uh, en het is heel mooi om uh, dan door de juiste vragen te stellen... mensen heel concreet gewoon, oké, okay, stap 1, stap 2, stap 3, stap 4. En wanneer doe je dat? Wanneer doe je dat? Wanneer dat? En de mensen denken, oh ja, yeah, zo... Want dat is namelijk ook dat als je iets doet wat heel belangrijk voor je is... of waar dan denk je, oh dat kan niet, of dat mag niet, of ik heb het geld niet... of allemaal redenen beren op de weg gooit voor jezelf waarom je dat niet zou doen. En als dan juist een misschien onbekende in één keer uit het niets jou vraagt... hé, hey, maar waar word je nou blij van en waar kan je echt trots op zijn over tien jaar? Dan kan je soms ja, iemand echt even op een hele mooie manier in zijn leur vergrijpen. Wat voor dromen kreeg je te horen? Van alles. Um, hele, hele universele dingen. Zijn mensen, ik heb bijvoorbeeld een vrouw gehad. Die bij iemand in de auto. En die zei, van, uh, zei ik, nou, wat is belangrijk voor je? En zei ze zei, ja, vrijheid. Ik zei, ja, heel mooi, maar super universeel. Ben je nu niet vrij? Uh, nou zei ze, ja, ga en staan waar ik wil. En zo zei, ze zei, ik van, maar kan je dat nu niet? Nee, want ik heb geen rijbewijs oh, je wil je rijbewijs halen. Vrijheid was een rijbewijs. Ja, en toen zei ik, oh, waarom heb je je rijbewijs niet gehaald? Dan kreeg ik een gesprek daarover. En toen zei ik, van, nou, oké, okay, wat is er dan nodig? Nou, financiën, hoe kan je dat doen? Nou, deze stappen zetten. Oké, okay, schrijf maar op die stappen. Uh, oké, okay, rijschool bellen, lessen. En een tijdje geleden kreeg ik van haar een bericht van... Uh, ik ben rijles aan het nemen. <laughs> maar schreef, jij schreef dat voor deze mevrouw op in dit geval? Nee, uh, zij schreef het, dus ik schreef het zelf Ik stelde op? de vragen En we maakten samen dan het antwoord En dat antwoord zei ze ja dat is goed En dan zei ik nou, als je het goed vindt, moet je nu opschrijven En dan schreef ze het op en dat ging volgens in het blik? Ja, dan had je dus een stappenplan op een papier. Dat papier vouwde ik op, ging in een conserveblik. Conserveblik kon ik dichtmaken met een conserveblikmachine... die in de caravan uh, aanwezig was. Uh, is. En dat blik, daar kwam dan een etiket op met de droom. Met gewoon universeel wat ze wilden. Of het rijbewijs halen bijvoorbeeld. En dan op de houdbaarheidsdatum voor de eerste stap... die financiën voor elkaar krijgen. Of de laatste stap uh, uh, rijles nemen. Dat blik bleef in jouw caravan... Nee, dat gaf ik aan hun. Oh, dat kregen ze mee. De, dat is namelijk niet mijn droom, maar uh, de droom van de persoon die, ik, uh, die mij geholpen heeft. Uh, het is ook niet mijn verantwoordelijkheid om hem te realiseren. Ik, ben, ja, ik heb gevraagd, ik, heb, zeg maar, ik ben de kruiwagen geweest of het. Of in ieder geval steun in de rug om dat te doen. En ik hoop dat die mensen hun droom realiseren. Maar dat is hun verantwoordelijkheid. En ook hun droom, hun blik. En ik zei, nou misschien kan je hem naast je bed zetten of in je keuken. En dan zie je hem iedere dag. En dan weet je, oh ja, daar zit mijn droom in. Dat zijn mijn stappen. En dit wil ik graag. En dan is het een dagelijkse herinnering aan het realiseren van hun droom. Het is een mooie mooie metafoor ook eigenlijk, zo'n blik. Want je, je, je hoofd is in feite ook een blik. Er zit van alles in. Een blik op de toekomst. Uh, en een blik op de toekomst. Maar, je, maar het komt er niet altijd uit. Heel veel, heel veel mensen verstoppen dromen. Mensen denken, ja, weet je, leuk. Uh, het, wordt, uh, het wordt ook neerbuigend over een droom gedaan. Ja. Het is maar een droom, ah, joh, droom lekker verder. Ja, of uh, ja, het is belangrijk om te blijven dromen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar als je er iets mee wil, ja, wil je het ook echt, dan ga je het ook doen. En, uh, en wil, sommige mensen zeggen ook, dan zien ze. Een een, een, een vallende ster en dan zeggen ze... ja, dan moet je dat voor jezelf houden... En ik denk, nee, spreek je het nou uit? Want als je het uh, adem geeft en nou, als mensen het kunnen horen wat je wil... dan geef je andere mensen ook de ruimte om je te helpen. Om te zeggen, hey, heb je daar al aan gedacht? Of, hey, kan ik dit voor je doen? Als je het uitspreekt, dan, kan het, dan kunnen andere mensen letterlijk of figuurlijk aanhaken aan jouw het droom. het is zo prachtig als mensen die stap zetten. Ik, er zijn natuurlijk hele, hele grote visionairen geweest die de wereld echt veranderd hebben. Maar in het klein vind ik het ook zo prachtig. Die, die oude scheepsbouwer die ooit bedacht heeft van... ik wil een VOC-retourschip nabouwen. Dat werd de Batavia. Ja. Ja. En iedereen zei van, dat kan helemaal niet. Ja. We weten niet hoe, we weten niet wat voor materialen. We hebben de mensen niet, we hebben de vakjes. En hij deed het. Ja, dat is dat toch fantastisch? Ik vind ja. het geweldig. Ik vind het prachtig. Nou, en dat is precies, en als je dan de link legt naar Europa... Heel, en, en, maar ook kleiner, heel veel mensen denken dat heel veel dingen niet mogelijk zijn. Ik wist van tevoren, dacht ik ook, het is misschien helemaal niet mogelijk... om met een caravan, zonder een auto, naar de andere kant van Europa te komen. Maar als je dus onderweg gaat, letterlijk of figuurlijk... Uh, met je droom of met je reis of wat je wil... dan kan je hem onderweg bijstellen... en dan zal je zien dat er misschien veel meer mogelijk is... dan dat je van tevoren had kunnen bedenken. Want van tevoren schiet je een heleboel dingen af... van het is niet mogelijk of het kan niet. Terwijl als je denkt, nou, ik ga op de springplank staan... en ik ga springen en ik ga het doen... zie ik vanzelf wel hoe of wat. Check Ridder, trekhaak gezocht. Zo heet het uh, project, het boek ook inmiddels... Uh, dat verschenen is uh, van, uh, van jouw ervaringen. Um, misschien wel leuk als je even gaat spelen, check. Want uh, uh, dat, dat is een andere kernkwaliteit van je. Dat hebben we net al gehoord aan het begin van Casaluna. En uh, waarom zouden we daar niet uh, nog een keertje van, uh, van gaan profiteren? Het liedje heet? Spring. Spring. In Casaluna. Check ritter. Het is niet eenvoudig, ik heb een verleden. Dat wordt gekenmerkt door te laat of niet gedaan. Waarom heb ik toen niet, ik denk terug aan wat we deden. Waarom heb ik toen daar niet bij stilgestaan? We klommen zo hoog als we konden In de appelboom naast de vijver bij het riet We plukten de rijpe vruchten, we vulden onze monden Mijn vriendjes sprongen, maar ik durfde niet Spring dan, spring dan, zal je redding zijn Durf dan, doe dan, hou niet vast aan de pijn Oh, spring dan, durf dan want spring, het zal je redding zijn. Ik werd verliefd, tot over mijn oren. Niets was me liever dan samen zijn met hem. Mijn stille wens, die wilde hij niet horen. Mijn God, dat was hij, bot, dat brak mijn stem. Ik droop af, ik liet mezelf niet kennen. Hield mijn mond, nee, niemand wist ervan.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 Voorbij, voorbij, maar niet voor mij. Nee, niet voor mij. Vaak denk ik terug aan de dingen die zijn misgegaan. Ze steken en ze poren, ze blijven maar bestaan.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 want spring het zal je redding zijn. Wauw, prachtig. Ja, ik zit er in eentje. Ik, ik zit een eentje te klappen voor je check. Ik vind het hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Spring, spring dan. Ja, dat is ook een beetje het gevoel wat jij hebt gehad. Hè, wat je beschreven hebt. Het gevoel dat je toch een beetje van een ladder springt. en dan maar moet afwachten of je. Goed die je opvangt. Voelt. Ja. ja. Zullen we eens even kijken naar de, naar de kaart van jouw route. Um, want je bent uh, met een behoorlijke slinger in Nederland uitgegaan. Uh, via uh, uh, via Zuid-Limburg helemaal. Ja. Was dat toeval? Nou, dat was niet toeval. Ik ben echt... Um, het, ik heb dat project in drie maanden voorbereid. Um, en de, dat was redelijk snel. Maar wel, ik dacht nou, ik heb een caravan, ik heb dit. Maar zoals ik al zei, op zaterdagavond heb ik echt mijn kleren en wat spullen in die caravan gegooid. Ik dacht nou, het zal mij benieuwen. Ga dan maar, spring en zie maar. Um, en, maar heel veel dingen waren niet rond. En ik, was, ik dacht, nou weet je, ik ga niet gelijk in Arnhem de grens over. Ik maak een, een, een, toch nog even een veilige uh, tocht. Ik ga eerst naar, naar Maastricht toe. Dat was hartstikke tof, want uh, ja, Limburg was de, eigenlijk de eerste provincie die echt aanhaakte. En het was heel tof wat daar allemaal gebeurde. Uh, ook heel leuk. Er was een man, en die heet Boet Le of, Ik weet niet of ik zijn naam maar heb elkaar nooit ontmoet. Maar die had me via de media gehoord. En die is de hele reis ging hij mij iedere week schrijven. Hij woonde in de buurt van Maastricht. En zei hij... Hey Cherk, ik lees nog steeds iedere dag je blogs... op de website Trekker gezocht. En, um, uh, en dan ging hij vertellen wat hij had gedaan. En over zijn kinderen en over zijn honden. En dan ging dus iemand die, die, die je niet... nog nooit op ontmoet... gaat dan één keer iedere dag jou terugschrijven... over wat hij uh, heeft beleefd die dag. En dat vind ik... Ja, dat vind ik ongelooflijk. Ja, maar dat vind je mooi. Ja, prachtig. Ik vind het mooi dat, dat de ja. communicatie ontstaat dat iemand jou zijn leven meedeelt. Ja, deelt. ik heb hem ook bedankt. achter in het boek heb ik ook bootlef, heb ik ontmoet. Ik heb hem daarna ook nooit mijn e-mail gestuurd. Maar misschien gaan we elkaar er ooit nog een keer ontmoeten. Maar uh, Boet was een steun, ook in die dagen in de sneeuw. Dan kreeg ik bijvoorbeeld van hem een mail. En dacht ik, hé, lekker. Uh, <laughs> reactie. Enerzijds was je ondergedompeld. Uh, was je kwetsbaar, omdat je geen auto had. Uh, anderzijds had jij uh, de middelen om je eigen eten te kopen. Uh, en, en ook nog de noodlijnen van mijn vader bellen als het echt helemaal te gek wordt. Klopt, ja. Uh, nou, eten kopen, uh, dat was, is best wel lastig soms langs de snelweg. En ook, um, je komt namelijk met die caravan op een plek waar je niet je ja, wordt je neergezet. Op een gegeven moment zeg je iemand, nou, ik moet hier weer door. Super tof. Neem je afscheid, koppelt je af en dan sta je op een plek. Denk je, waar sta ik hier nu weer? En dan kan je daar niet weg. Dus dat was ook al best wel. Ik had wel gelukkig een fiets. Dat ik af en toe nog een bakker. Hoopte te kunnen fietsen ergens in de buurt, of ja, soms sta je op een groot plein, soms sta je op een benzinestation, maar, um, uh, maar je, ben, je bent dus niet heb je overwogen om dan dan maar helemaal all the way te gaan, zal ik maar zeggen. Geen geld, uh, geen eten. Nou, er was al zoveel facetten aan onzekerheid dat uh, uh, om uh, de mensen denken dat vaak van ja, dan ga je dan uh, uh, uh, ook nog afhankelijk op zegt, ik heb helemaal geen geld, geen eten en dat ook nog regelen. Uh, dat zou ik misschien nu wel durven. Maar toen niet? Nee, toen dacht ik van de metafoor is duidelijk in de dromen en in, het, in de, de rit zoeken. En um, het is midden in de winter, het vriest, er is sneeuw. Uh, er zijn zoveel onzekere factoren. Ik heb er eigenlijk niet eens echt over Ik heb was niet echt een heel bewuste keuze. Ik dacht gewoon, ik moet gewoon zorgen dat ik tenminste een beetje budget heb. om een, een, een, een, een bokworst op een Duitse benzinstation te kunnen kopen. Ja, een 3,5 En dat je niet gaat bedelen van: mag ik. wilt u mij alsjeblieft iets te eten geven? Ja. Als een meisje met de zwavelstokjes. <laughs> Hapens hier biedt een boekworst voor mij. <laughs> ja. Ja. Duitsland ben je doorgegaan. Um, uitgebreid, dat is een groot land. Um, via Essen, waarom staat Essen er speciaal bij? Ja, ik heb een katankers ankers nodig. Uh, en de anker waren de culturele hoofdsteden van Europa. De, Euro, de Europese Unie zet ieder jaar een. Eén of twee, drie steden in het licht. In 2010 was dat Essen, het Roergebied. Peach uh, in het zuiden van Hongarije en Istanbul in Turkije. En ik dacht, nou, dat is, een mooi, uh, dat is een mooi spoor om dwars door Europa te trekken. Dus ik ben naar Essen gelift om uh, Roer 2010, de culturele hoofdstad van dat jaar, te bezoeken. Ja. In Oostenrijk uh, las ik je boek, kreeg je nog pro problemen met de politie? Ja, dat was spannend. Ik zal ik het vertellen. Ja, we zaten in een rit en we, waren, we hadden twee uh, truckers. En die waren onderweg, waren Oostenrijkers. En die waren onderweg uit Duitsland. En die hadden op een beurs gestaan met allemaal materialen in een busje. En we hadden even uh, we hadden een koffie met elkaar gedronken op een tankstation. En zeiden: ze, Nou, stap maar in. Maar we hebben eigenlijk niet genoeg plek. Uh, dan ...gaat onze maat, die gaat dan wel achter in die bus zitten. Dus dat ging illegaal achter in die bus, die caravan eraan... ...ik met Dax uh, voorin en rijden. En Dax, dan Dax was... is de hond? Dax is met tackle, ja, die is nu ook hier ergens in de studio. Waar bij, bij is Dax? Ik denk bij de regie. Oh, die zit daar? <laughs> ja. Oh, dan moeten we Dax zomaar in ja, deze Die de halen wees, we zo ja. hierbij. Maar in ieder geval zat ik in die wagen en in keer kwam er zo'n Oostenrijkse politiewagen... met een echt zo'n klassieke politie met een snor, een dikke grote man. En die ging voor ons rijden en volgen, schreef hij. En toen gingen we op een weegschaal ergens langs een snelweg. En toen uh, bleek het, het koppel te zwaar. De, de, en de, de auto, de bus en de caravan. En toen stond ik, wij moesten ook op die weegschaal staan. En toen keek ik met een schuin oog achter in die, uh, in die bus. Daar en toen zag die man bewegen. gebukt zitten. Uh, en die zat zo, niet zeggen dat ik hier zit, want dan krijgen we dus nog een bekeuring. En uh, toen gingen ze stampij maken en zeiden ze, hoe kan dit? Een Nederlandse caravan achter een Oostenrijkse wagen en jullie zijn te zwaar. Nou, dat het zwaar bleek te zijn dat er gewoon uh, de, te veel materiaal in die bus zat. Dat lag gelukkig niet aan de caravan. Uh, en toen zeiden ze, ja, het mag niet. Het is niet wettelijk, is het niet... Uh, uh, oh, dax. Ik, ik voel opeens iets tegen mijn benen, maar... Het is de Daks. ik pak er even op schoot. Hey. Maar toen, toen, was de, toen mocht er dus niet een Nederlandse caravan achter een uh, Oostenrijkse bus. En toen was de chauffeur zo slim. Die zei van ja, maar hoe lang duurt het dan het overschrijven van, uh, van een vehikel, van een caravan? Toen zei ze ja, 70 dagen of zo of iets dergelijks. En toen zei ze ja, maar dan zijn ze al lang het land uit. En toen heeft hij uh, uh, een uitzondering gemaakt. Ze zei nou, vooruit, uh, rij maar door. Hij heeft die andere chauffeur ook niet in die bus zien zitten. Daar kregen we ook geen bekeuring voor. En uh, ja, uiteindelijk liep het met een sisser af. Maar het was, um, was wel spannend. Want, en ik ben wel vaker politie tegengekomen. Ook op, stond ik bijvoorbeeld op het plein van de Helden in Budapest. In de sneeuw, op het grootste plein van, uh, van Hongarije. In mijn eentje met die caravan. En dan uh, werd er s morgens vroeg op de deur geklopt. En dan was het de Hongaarse politie. En dan, wie is dit? En wie bent u? En wat doet u hier? En dan zei ik, hallo, ik ben Tjerk Ridder. En ben onderweg naar Peets, de culturele hoofdstad, en met dit project... En dan gingen ze bellen met uh, de hoofdkantoor en zeiden ze... nou, vooruit, als je uh, morgen weg bent, dan uh, zien we het wel even door de vingers." <laughs> maar, maar wat mocht daar niet dan? Je mocht er überhaupt niet staan? Nee, je, bijvoorbeeld, je mag ook niet kamperen. Je mag niet met een caravan op de Dam gaan staan o, in Amsterdam. kamperen, zo werd het. Geleden. Ja, ik heb daar echt overnacht natuurlijk... zeg maar alsof je met een caravan op de Dam in Amsterdam... zo stond ik op het grootste plein van, uh, van Hongarije... met mijn caravan te kamperen natuurlijk. Maar je raakt iets anders aan. Dat heb ik me helemaal niet gerealiseerd. Dat realiseer ik me doordat jij dat nu zegt. Um, jouw nummerplaten kwamen natuurlijk ook niet overeen. Nee, maar de Caravan heeft een eigen nummerplaat. Maar dat is natuurlijk een Nederlandse nummerplaat. En in bepaalde landen mag je wel met een. Mag dat wel. Uh, en maar in Nederland zie je zeker niet. Ik denk het ook niet, nee. Nee, dus, nee maar nee, dat was weet, ook. Ik weet het wel zeker. Maar dat is ook wel leuk van wat is er mogelijk Want ik mocht natuurlijk ook niet overnachten op zo'n plein. Ik heb ook bijvoorbeeld gekampeerd voor het paleis van Sisi in uh, Wenen. En precies naast. Dat zag ik pas later. Hadden ze me neergezet naast een bord verboden te kamperen. En daar heb ik toch. Twee dagen gestaan en ook niet weggestuurd. Dus het was ook een onderzoek: wat is er mogelijk uh, in onze overgestructureerde maatschappij aan regels? En als je nou een beetje gaat spelen met die regels, hoeveel ruimte is er dan? En ook daarin bleek er toch best wel wat ruimte te zijn. Je bent ook in uh, landen geweest die uh, niet tot de EU boren, Kroatië uh, nog niet, uh, Servië, nog niet. Ja. Uh, is dat heel anders? Nou, ik vond het heel spannend. Um, ik was nog nooit in de Balkan geweest. Ik kende de, de Balkanlanden, Kroatië, Servië, eigenlijk alleen maar van de oorlog. Um, en de liftgever had ons ook gewaarschuwd van... ja, er komt een hele lastige um, grensovergang, echt de Europese Unie uit en Kroatië in. En dan wordt het heel uh, streng met wachttorens en uh, strenge paspoortcontroles. Um, en toen had hij gezegd: Ja, ik breng jullie niet over de grens. Ik breng jullie 100 meter voor de grens. Dat gaan we duwen. Ja, en toen stonden we daar en dachten: Nou, dat is een hele rare vraag om te zeggen. Uh, wilt u even aanhaken voor de grens? En we zijn Nederlanders, dan denken ze natuurlijk gelijk aan wiet en drugs. Ja. Dus dan, maar wat toen, toen dacht, ik, nou, toen hebben we. Toen was in de zomer is ook bevriend journalist Peter Bijl meegewezen... om te filmen en te fotograferen. Dus toen waren we met z'n tweeën. En toen zeiden we: Nou, kijk wat er gebeurt als we met de hand de grens overduwen. Dus toen duwden wij op zaterdagochtend in de brandende zon, want inmiddels was het zo. En warm uh, de caravan richting uh, Europese Unie-buitengrens en uh, richting Kroatië. En toen duwde hem daar onder dat afdak, en toen kwamen er heel veel douaniers op ons af. En dachten oeh, gedonder in de glazen. En toen pakte ze een mobiel, en toen dachten we, oh, dan gaan ze vast bellen of iets raars doen. En toen zeiden ze, wil je even daar gaan staan? En toen moesten we voor de caravan gaan staan. Toen zeiden ze, ja, we gaan jullie even fotograferen. Want als wij thuis vertellen dat de twee jongens met een caravan zonder een auto hier de grens over zijn gegaan, dan geloven ze niet. Dan moeten we even bewijs. <lacht> en toen kreeg een glaasje water, dat heb ik een liedje voor gezongen en toen hoefde ik niet eens meer het paspoort te laten zien. Oh heerlijk. Toen mochten we zo door. Niks, niks zware buitengrens, gewoon <laughs> vriendelijk doorgebuift. Ja, dat was dat was wonderlijk. En dat gebeurde ook in Servië, Kroatië en Servië natuurlijk, ondanks de oorlog natuurlijk nog best wel, uh, ja, is best nog een hoop pijn natuurlijk, een hele hoop pijn zelfs. Wat merkte je daarvan? Uh, verhalen van mensen, uh, uh, letterlijk en figuurlijk littekens van mensen, kapotgeschoten huizen. Potsgeschoten gebouwen. Uh, Desalniettemin ook heel veel ja, hoop. En, uh, en aandrang tot weer opbouw van hun land. En van hun, uh, hun waarden. En uh, dingen waar ze in geloven. Um, en, en ja, ik, eigenlijk niet zoveel lelijke verhalen. over, Maar meer uh, verhalen van pijn, van verlies en verdriet. Um, maar we stonden in Kroatië. En dan de, de grens met... Kroatië en Servië is de Donau. De rivier waar we eigenlijk heel lang langs getrokken hebben. En de Donau moest je echt over met een brug. Dus dat was niet met de hand te duwen. Toen stonden we aan de... Kroatische grens richting Servië, dus aan de ene kant van de Donau. En toen dachten we, Jee, hoe komen die brug over? En toen zei de, was een hele leuke dame, was douanier, en die zei... Gaan jullie daar maar staan met je caravan? En geef mij maar een knikje als de auto een trekhaak heeft. Dan vraag ik, gewoon in onze taal, of uh, jullie mee mogen. En toen was er echt na vier auto's een Servisch gezin. Een man en een vrouw van middelbare leeftijd. Een oude open cadet met een trekhaak. En dan mochten we... Achter. En ze hadden geen elektriciteit, dus de lampen deden het niet van de caravan. Maar dat was voor hun ook geen probleem. Toen dacht, nou, daar maken wij ook geen probleem van. Dus dan reden we met die Servische auto, met die Nederlandse caravan over de donau. En toen kwamen we zo naar de Servische grenspost gereden. En daar stonden een groepje douaniers. En die hielden ons natuurlijk aan. Een Servische auto, een Nederlandse caravan, hè? Oh, een tackle mee, wat is dit? En toen legde ik uit, ja, we zijn aan het liften. En toen begrepen ze niet en zeiden ze alleen maar... Bye, succes. En toen hoefde ja, was ook... Ja, nou, dat vond ik fascinerend. glaasje glaasje sliebelwiet erin in de prettige wedstrijd. Allemaal. Ja, hoi. En toen zei ze... Ja, ze zeiden we gewoon veel succes naar Istanbul. Doei. En toen mochten we door. Jouw boek heet Trekhaken Gezocht. Uh, we gaan in de tweede uur gaan we iets bijzonders doen. We gaan namelijk uh, een aantal van die boeken weggeven. Met dank aan jou. Uh, en hoe gaan we dat doen? Wij willen namelijk graag, dat is dan weer een droom die wij hebben... wij willen weer graag uh, de mensen die op Facebook ons gaan volgen. Wij willen dus met andere woorden likes hebben. Degenen die op Facebook zitten die snappen waar ik het over heb. En de rest, sorry, u bent reddeloos verloren. Ga naar www.facebook.com slash kazaluna ncrv... Dat is één woord, of zoek gewoon kazaloenen op. Um, we gaan de likes weer. Uh, als u ons liked, dan, uh, dan gaan wij een, een, een drietal boeken weggeven van jou. Met dank. En we gaan in twee uur, zeg ik ook nog maar even, praten met u, um, de luisteraars. Um, met als vraag: Wanneer had u andere mensen nodig om vooruit te komen? Dat vind ik wel een leuke vraag. Toch voor twee uur. 0800-1121, dat is ons uh, telefoonnummer. Heb jij snel anderen nodig? Um, ja, ik... Nou ja, ben een sociaal het, mens. Blijkt, ja, ik, uh, maar gek, als je dat gaat doen... Ik, ik, ik heb het gevoel dat ik toch net iets minder andere Ik weet niet, ik heb een soort proces doorgemaakt. Ik ben wat zelfstandiger geworden hierdoor. Eindelijk, en meer vertrouwen. Gro eindelijk groot gegroeid. <laughs> ja, eigenlijk wel. Het zat ook natuurlijk een persoonlijk uh, uh, ja, um, proces in... En, ja, ik, ik heb uiteraard hebben iedereen anderen nodig. En ik natuurlijk ook. Maar ik ben toch Als uh, mensen jou willen horen en zien, check, uh, waar kunnen ze kijken? trekhaakgezocht.nl, de website. Daar kunnen ze zien waar ik de voorstellingen... Dat zijn, is een voorstelling waar ik Zing vertel... en film- en fotofragmenten laat zien. Kunnen ze op de website trekhaakgezocht.nl vinden. Jack Ridder, dank dat je hier was. keer caravan. Met Dax. <laughs>